10 uur Christian Bonebakker met het NOS Journaal. De regeringsleiders van de EU-landen hebben in Brussel een deelakkoord bereikt over de herkapitalisatie van banken. Dat hebben de 27 regeringsleiders in een gezamenlijke verklaring bekendgemaakt. Het akkoord houdt in dat de banken vanaf juli volgend jaar een buffer moeten hebben van 9% van wat ze uitlenen. Dat is nu nog 4%. Aanvankelijk zou de verplichting pas in 2019 ingaan.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 Veel Libische ziekenhuizen zijn door de gevechten grotendeels verwoest. Het land heeft niet de capaciteit om alle gewonden te behandelen. Er is afgesproken dat de 50 Libiërs na hun behandeling teruggaan naar hun land. Het voormalige huis van Harry Moelisch in Amsterdam wordt een museum. Het huis aan de Leidse kade wordt een dependance van het Letterkundig Museum. Ook de werkkamer van de schrijver wordt toegankelijk. Volgens het Letterkundig Museum is die werkkamer een gestolde weergave van Moelisch oeuvre... Het museum opent in 2013 zijn deuren. FC Twente heeft met moeite de achtste finales van de KNVB-beker bereikt. Thuis tegen de amateurs van SC Genemuiden werd het 4-3. Ook PSV is door, door met 3-0 te winnen van Lisse. Ook de Graafschap, Heracles en Sparta-Rotterdam wonnen van amateurclubs. Twee wedstrijden gingen tussen profclubs. Vitesse won met 2-1 van ADO Den Haag. Rode JC Ajax is nog bezig. Het weer, vanavond en vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar 3 graden in het binnenland. Morgen is er veel bewolking, maar soms is er ook ruimte voor de zon. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB verkeersinformatie. Er is een ernstig ongeluk gebeurd op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Bij Nunspeet is de weg in noordelijke richting dicht... en staat het vast over 2 kilometer. Weer vanuit Amersfoort naar Zwolle, of verder... rijden om via Apeldoorn over de A1 en de A50.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 Ontdek het langlaufen in Oostenrijk. Je leert het in de langlaufregio Ramsau en Dagstein. Kijk op austriaan.info, Oostenrijk, je doel bereikt. Ga nu naar winterschilder.nl en maak kans op een onderhoudscheck... ter waarde van 1000 euro. Waarom ik zo vaak naar Managementboek ga? Ze hebben het grootste aanbod boeken en e-books. Ze informeren me het beste. En als ik bestel, heb ik het morgen in huis. Managementboek.nl, de beste boekensite en meer. NOS, NOS Radio Team, Langs de lijn, met Robert Meder Goedenavond, bij Ajax, buitelen de Raad van Commissarissen en Johan Cruijff Lid van die Raad van Commissarissen, weer over elkaar heen Uit een door de NOS onderschepte brief blijkt dat een breuk aanstaande is Zo direct meer Ondertussen speelt het A11-tal voor de beker tegen Rodius C1 Kerkrade En daar zit nog steeds Bas Stigler Wonderboven wonder deze wedstrijd nog geen commissie opgericht. Dat valt alweer mee. Het is 1-1 na een uur. Een stand die na vier minuten al op het bord stond. Na hele snelle goals van Mitchell Donald in de derde minuut. Notabene de oude ajax ziet en een minuut later de gelijkmaker van Vertonghen met het hoofd. Zoals zo vaak, terwijl nu het dwars door een man heen wil. Die man is Montaigne, staat dat niet toe, maar het levert eigenlijk wel een vrije schop op. Het is een mooi voetbalgevecht waar Ajax in de tweede helft langzamer zeker wat sterker aan het worden is. En dan eerder op de avond, daar heeft Vitesse Ado Den Haag uit het toernooi geknikkerd. In Arnhem won Vitesse met 2-1. Ik vind dat we uh, nogmaals niet goed gespeeld hebben, maar we wel twee geweldige goals hebben gemaakt. En je ziet dat je twee spitsen hebt. die, uh, die levensgevaarlijk zijn als ze de kans krijgen om tot scoren te komen. En die laat ze nooit liggen. En wilrenner Reus gaat weer koersen. Een paar jaar geleden lag hij in coma... na een ernstig trainingsongeluk. Straks bellen we met hem. En natuurlijk houden we de Eurotop in de gaten. Mocht er nieuws zijn uit Brussel, hoort u dat, uiteraard. Maar eerst, de bestuurscrisis bij Ajax wil maar niet ophouden. Uit een uh, door de NOS onderschepte brief van vier leden van die raad van commissarissen aan uh, lid nummer vijf, Johan Kruijf. blijkt dat Cruijff de benoeming van Marco van Basten als directeur tegen heeft gehouden. We gaan er zo over praten met collega Arno van Meulen. Eerst even een fragment, uh, het eerste fragment, want we laten een aantal stukjes uit die brief horen. Hier is fragment nummer één. Wij vragen jou per omgaande expliciet en onvoorwaardelijk in te stemmen... met het voornemen om Marco op zeer korte termijn te benoemen. We vragen jou om de uitdrukkelijke en duurzame steun richting Marco bij... en na zijn benoeming dit in lijn met de met jou gemaakte afspraken. Het zou onacceptabel zijn als verandering van de spelregels aan het einde van de wedstrijd zou leiden tot het missen van Marco. Arno van Meulen, goedenavond. Goed. Uh, van Barstel, oh doelpunt. Goed nieuws voor Ajax, Bas. Ja, voor Ajax een keer goed nieuws. Dat mag op z'n tafel ook wel een keer. Het wordt 1-2 Dirk Boerichter. Hij stond op de voorlopige lijst. Staat, moet ik zeggen, van Bert van Marwijk als kandidaat international. En om dat nog maar eens te onderstrepen te zeggen... ...die dag kan nog veel mooier, krijgt hij nu de bal van Siem de Jong. Heel slim balletje binnendoor. Komt eigenlijk nog uit best een moeilijke hoek. Terecht voor Kishek, maar schiet de bal wel onbedadelijk hard binnen in de verre hoek. Knappe hoor van Boerichter. En de kracht waarmee Ajax uit de kleedkamer kwam... waarmee ik al zei dat ze wat sterker geworden waren... wordt hiermee onderstreept. 63 e minuut, de Amsterdammers op voorsprong. Boerrichter 1-2. Op het veld lachen ze dus. Even, eh, Arno, nog even de laatste zin van het fragment wat we net hoorden. Het zou onacceptabel zijn als verandering van de spelregels... aan het einde van de wedstrijd zou leiden tot het missen van Marco. Nou, hij is geen directeur geworden. Uh, is dat nu de schuld van Cruijff? Nou, dat blijkt uh, wel uit die brief. Op 16 oktober, op een zondag, is er een brief naar hem gestuurd. De brief waar je uit uh, citeerde. Cruijff kreeg daarna drie dagen de tijd om te reageren... en zich 100% achter Van Basten zonder enig voorbehoud uh, te stellen. Kruijf heeft uh, niet gereageerd op die brief. Dat was de limit van Marco van Basten. En die heeft die avond bij de collega's van Sport 1, waar hij analist was... gezegd dat hij de, geen directeur gaat worden bij Ajax. Uh, in verband met ditjes en datjes. Te nou, veel mits en mare, mitsen doei. en maren. Mitsen en maren, precies. Dat was letterlijk wat hij zei. We weten nu wat de mitsen en maren zijn. Het heeft dus te maken met Johan Cruijff. Uh, en ja, dat is uh, dood en dood zonde. Want Ajax ja. wilden hem heel graag hebben. Ja, uh, Bas... Ja, krankzinnig. In de eerste helft wordt het na 3 minuten 1-0 en een minuut later 1-1. Nu wordt het 2-1 via Boerrichter. Dat hoort u zo even. binnen de minuut staat het weer gelijk. Want tikt Jonke de bal van dichtbij binnen achter Sillessen. De vervanger dus van de geschorste Vermeer. Doorkoppen heel goed van Dodal. Joenke met de tweede paaldek. Nou ja, dan lukt het allemaal wel. Want er is eigenlijk geen tegenstander meer in de buurt. Sillessen zit er nog met een hand aan. Wil de bal wegboksen. Maar slaat hem eigenlijk in zijn eigen doel. Sensationele wedstrijd wordt het langzaam maar zeker in Kerkrade. 2-2 bij Roda Ajax. Je krijgt het gevoel dat ze het nieuws willen saboteren, <laughs> maar en rode, ze, ook. La, la, rode ook laten we het op uh, toeval houden. Uh, conclusie is dus dat Kruiven uh, uh, en de Raad van Commissarissen uh, dat dat nu een, een breuk is, uh, min of meer. Nou ja, als je het wordt onacceptabel, je ja, natuurlijk. Ja. Als je het woord onacceptabel gebruikt en die brief is uh, is geen uh, brief die door een straatvechter is geschreven. Er is heel goed over nagedacht wat er in die brief uh, staat. Uh, het is uh, zeer zorgvuldig geformuleerd. Er is dus woord als onacceptabel staat er ook zeer bewust in. Dus als je dan niet meegaat in een voorstel om de te reageren en je achter van basta te stellen. Dan is het dus niet acceptabel, dus heb je een breuk. Ja, die brief is ondertekend door de overige vier uh, uh, leden van de Raad van Commissarissen. Haven, Davids, Overs en Reumer voor de duidelijkheid. Kruijvers volgens de Raad van Commissarissen de benoeming aan het tegenwerken. Nog een citaat. Daarbij merken wij op dat het blijven opwerpen van onderwerpen richting een kandidaat-directeur door toezichthouders en het daarmee frustreren van het proces dat moet leiden tot een benoeming die goed en hard nodig is, trekken kan vertonen van, van onbehoorlijk bestuur. Dat moeten we niet willen. Voor de onbehoorlijk bestuur, dat is nogal wat. Ja, en dat moeten we niet willen, daar bedoelen ze natuurlijk eigenlijk mee, dat moet jij niet willen, in dit geval Johan Kruijf. want als jij niet meestemt met Van Basten, dan hebben wij een probleem van onbehoorlijk bestuur. Dat is een, een, een, ja, een harde quote uit een brief waar er veel meer in staan hoor, van, uh, van dit kaliber. Maar inderdaad, het is uh, zeer duidelijk, de hele brief laat eigenlijk aan geen uh, onduidelijkheid over. Die veranderende eisen, wat zijn die veranderende eisen? Nou, van Kruijf hè? Ja, precies. Het is als volgt, uh, uh, op 1 oktober, laten we daarmee beginnen, was Ajax eruit. Uh, van Basten zou de nieuwe directeur worden. Ajax was dolblij, want er was natuurlijk al wat gebeurd. Hè? Die weken daarvoor, die maanden ervoor, er kon geen directeur worden gevonden. Iedereen zegde af En Van Basten was de kandidaat. Kruij wilde hem, Ajax wilde hem en hij wilde. Niemand wist ervan. Ajax was trots. De pers wist van niks. En de brief was er bijna al uit. De inkt was bijna droog met de uitnodiging voor de journalisten. Het persbericht was klaar. Ja. persbericht was klaar. Op het laatste moment wilde Kruijf graag uitstellen. Hij wilde nog een aantal dingen onderzoeken. In de tussentijd is er gesproken tussen Van Basten en Krijf Tot zaterdag 15 oktober. De partijen leken weer helemaal bij elkaar. Van Basten zou de nieuwe directeur worden van Ajax. Hij had nog één telefoongesprek met Johan Kruijf. En in dat gesprek gebeurt er iets geks. Kruijf meldt Van Basten dat hij een adviesraad wil hebben... Rondom Marco van Basten. Dus Kruijf wil een adviesraad hebben. Rondom Van Basten. Er was tot die tijd niet over gesproken. Daar is de raad van commissarissen. Dus nog een adviesraad. Precies. Dan... adviesraad rondom Van Basten zelf. Los van de raad van commissarissen waar Kruijf zelf in zit. Mm -hmm. Opmerkelijk natuurlijk. En ook namen werden genoemd. De naam van Guus Hedink. De naam van Maarten Fontijn. Ex-directeur van Ajax. Jaap de Groot. Chefsport, chefsport bij de Telegraaf. Ja. En daar is hij weer. Chulaling, eerder afgewezen al als directeur-kandidaat. Die zouden, dat waren serieuze kandidaten om in die adviesraad plaats te gaan nemen. Daar was daarvoor dus niet over gesproken. Voor kruif was, uh, waren dat serieuze. Voor kandidaat. kruif waren dat serieuze namen. Van Basten uh, denkt wat overkomt er nu? telefoongesprek is afgelopen. Hij belt met de Raad van Commissarissen. We mogen aannemen met Den haven en zegt. Nou, die kruif komt daar ineens met een nieuwe wens. En dat wil ik niet. Ik wil geen adviesraad. En de Raad van Commissarissen wil ook geen adviesraad. Dus wat doen ze? Ze sturen die brief die we nu in handen hebben van vijf kantjes mm. nakrijf en zeggen. Even kort door de bocht, nu geen flauwekul meer. Geen nieuwe eisen. Je gaat nu 100% achter Van Basten staan. En laat het even weten, uh, tot woensdag heb je de kans. En anders dan hebben we een probleem. Hm. En hij heeft niet gereageerd. Van Basten ja. heeft de stekker eruit getrokken. En hm. Ajax is ontzettend teleurgesteld wat die wilde Van Basten hebben. En er zijn ook geen andere kandidaten op dit moment. Ja, opmerkelijk uh, ook dat Kruijf dit suggereert. Terwijl je al zoveel kennis in, in, in huis hebt. Ik kan me voorstellen dat de raad van commissaris denkt... ja, maar waarom die adviesgroep? Wij zijn er al. Dat zeggen ze ook in de brief. Letterlijk, jij bent zelf de, het kopstuk op het gebied van... Technische zaken, hè? dat wilde uh, dat je zelf. Je zit in de Raad van Commissarissen. En we hebben heel veel know-how binnen die uh, Raad van Commissarissen... op alle gebieden. Dus waarom die adviesraad... Ja, niemand begrijpt het. Waarom eigenlijk ineens die adviesraad? Maar Cruijff had het in zijn hoofd en heeft dat bij Van Basten op zijn bordje neergelegd. Is er ooit een situatie geweest dat Van Basten de ingrepen van Cruijff blokkeerde, weet je nog? De, ja, een soort van 2008. Dat... Ja, maar die indruk heb ik helemaal niet. Hè. 2008, even uh, kort terughalen het verhaal. Uh, van Basten was uh, net trainer bij Ajax. Kruijf uh, zou terugkomen binnen Ajax en uh, wilde meteen alle jeugdtrainers ontslaan. Van Basten, die toen de baas was... want er was verder niemand, he. er was geen technisch directeur. Dus hij was trainer en technisch directeur. Hij zei tegen Krijf, dat gaat me veel te ver, dat doe ik niet, dat doen we rustig aan. Krijf zei, prima, ik pak het vliegtuig naar Barcelona, je zoekt het maar uit. Ja. Iedereen dacht, dat is Bonje, dat is ruzie voor de eeuwigheid. Daarna bleek dat wel mee te vallen. Ze golfden af en toe, ze hadden contact... en zeiden beide, nee hoor, vervelend, maar we zijn grote mannen. Daar kunnen we best tegen, we zijn in speaking terms, on speaking terms. Er is niks aan de hand. Dat leek dus ook zo, want ze waren in gesprek... van Barst en Kruijf, maar het gaat inderdaad wel. Dat is toch wel zeer opvallend voor de tweede keer, heel erg mis. Ja. Um, Een terugkerend probleem, dat blijkt ook uit die brief... is de afwezigheid van Kruijf bij uh, voor Ajax belangrijke gelegenheden. We missen als Ajax je inbreng, aanwezigheid, reputatie en uitstraling op belangrijke momenten. Wat zou het mooi en welkom zijn geweest om jou aan onze zijde te hebben gehad in Madrid... tijdens de wedstrijd tegen Lyon of op de open dag en bij het prachtige afscheid van Van der Sar. Het zou fijn zijn als we jou op elk gewenst moment kunnen bereiken en samen de kar kunnen trekken. Ja, dat is een... Uh... Terugkerend probleem, mogen we dat zeggen? Ja, en wel heel sterk gezegd. Hè, we zijn teleurgesteld, we hadden je graag willen hebben... we willen samen optrekken. Wat ik al zei, de toon van de brief is heel netjes... maar het is wel heel duidelijk. Ze vinden dat Cruijff er veel te weinig is. Ook dat hij niet te bereiken is. Ze zeggen ook in die brief... ja, we willen desnoods naar Barcelona, dat weet je. Hè, er zijn we al een keer geweest uh, uh, met z'n allen. Maar het is, uh, uh, lijkt mij, pijnlijk voor Cruijff... om dat zo hard gesteld in deze brief te lezen... dat hij op een aantal belangrijke momenten voor de Raad van Commissarissen er niet was en dat ze dus daar erg teleurgesteld in Johan Kruis zijn. Ja. Um, behalve Van Basten en Kruis afwezigheid... is er nog iets dat de Raad van Commissaris scoort, namelijk... dat het een chaos is op de club. Of het nu gaat om de toekomst of de arena... te veel mensen gaan hun boekje te buiten. Niet zelden onder verwijzing naar het nieuwe. Dat kan niet de bedoeling zijn. Goede en gemotiveerde mensen voelen zich bedreigd en worden geraakt. Anderen zien hun kans schoon en nemen posities in waar ze gewoonweg ongeschikt voor zijn. Relaties lijken boven kwaliteit te gaan, het eigenbelang boven dat van Ajax. Dit gaat ten koste van het goede werk van Jonk en Bergkamp en de visie die zij uitdragen. Dat moet ook jou zorgen baren. Voor alle duidelijkheid, dit is een fragment uit een brief... van vier leden van de Raad van Commissarissen aan Johan Cruijff. Ook lid van die Raad van Commissarissen. Mocht u net inschakelen. Wat er gezegd wordt, mensen zien hun kans schoon... en komen in het kielzog van Cruijff op bepaalde functies terecht. Functies waar ze niet geschikt voor zijn. Dat is nogal een aanklacht. Ja, iedereen zou zich dat mogen aanrekenen natuurlijk. Maar inderdaad, dat is nogal wat. Ze zeggen dus blijkbaar dat er een soort machtsvacuum nu is. Hè, omdat het natuurlijk uh, rommelig is binnen de club. Dat kan. En dat er nieuwe bazen zijn. Dat er uh, mensen zijn ontslagen in de top bijvoorbeeld op, uh, op de toekomst. En dat blijkbaar daar mensen gebruik van maken. Door als een, als een haast zich op te werken in de hiërarchie. En dat niemand daar iets aan doet op dit moment. Ja. Nou, dat mag krijf zich aantrekken. Maar ook anderen, hè, bijvoorbeeld uh, Wim Jonk, die dan hoofd van die jeugdopleidingen op de toekomst is. Maar het gaat ook verder. En niet alleen de toekomst. Ze zeggen het is ook in de arena zover dat het daar, uh, dat het daar niet goed is. De sfeer is okay. abominabel. Mensen voelen zich onveilig. Dat zijn zware woorden. Ja, uh, op het veld gaat het goed. Geloof ik, Bas. Of niet? Ja, zeker. Want Ajax stond <lacht> op een 3-2 voorsprong in Kerkrade... na een vlammend schot. Mooi begrip. Vlammend schot van Theo Jansen... die vanaf grote afstand maar met zoveel curve aan de bal dat Doel van Rode onder vuur neemt. Dat Kishek het antwoord schuldig moet blijven. Nou ja, hij heeft er wel een hand tegen. Maar kan de bal niet vasthouden. Dat had hij heel graag willen doen. Want van dichtbij is Dirk Boerichter als de kippen bij om de bal het laatste zetje te geven. Zijn tweede goal van Dirk Boerrichter zet Ajax op een 2-3 voorsprong... in Limburg en Kerkraden. Dat betekent dat Roda normaal gesproken binnen de minuut weer gelijk staat. Maar ja, dat horen jullie straks al wel. Nou, even niet, Bas. Ik wil even doorpraten, dus ik neer vind. Nou ja, we lachen er wel om, maar het is natuurlijk wel een serieuze zaak. Nou, Als je, je hebt dat citaat net voorgelezen, maar is het goed dat je doorlaat dringen wat er staat. Eigenbelang boven dat van, uh, van Ajax. Uh, uh, relaties, uh, belangrijker dan kwaliteit. Dus kost... Chaos. Vriendjespolitiek en chaos. Dat ja? zeggen ze zelf, de raad van commissarissen. zeggen wij niet, zegt Ajax zelf. De raad van commissarissen zegt dat het nu zo bij Ajax is. Dus moet er moet heel snel wat gebeuren. Eén van die stappen had kunnen zijn de komst van Marco van Basten. Kruijf uh, zet daar zijn voet tussen. En dus worden de problemen alleen maar groter. Alles duurt en duurt en duurt. Afgelopen maandag was er een ledenraadsvergadering. De sfeer was om te huilen. Het was echt een bizarre meeting. En de oppositie daar bleek al, richting Kruijf, werd alleen maar groter. Mensen zijn het helemaal zat. Zien dat het afgelopen half jaar alleen maar minder is geworden. Ja... Het is een kwestie van uh, eigenlijk een fluwele uitgang zoeken voor, uh, voor Johan Kruif en daar is deze brief wel een zeer serieuze aanzet toe. Even over Bergkamp en Jong. Want wat mij ook opvalt in dat citaat is dat zij duidelijk uit de wind worden gehouden. Het klopt, dat is ook wel. ligt uh, niet aan hen, zeggen zij. Ze nee, dat staat een paar keer in de brief. Uh, dat is trouwens ook logisch dat dat in de brief staat, want die hebben onlangs een twee jaar contract gekregen. Uh, ook door de Raad van Commissarissen ondertekend. Dat zou natuurlijk heel gek zijn als, uh, als je nu zou zeggen dat ze niet functioneren. Want waarom geef je dan een ja. twee jaar contract? Dan misschien doen ze het ook wel goed. Oh, dat sluit ik ook helemaal niet uit. Uh, ze worden met name genoemd dat, het, uh, dat zij goede ideeën hebben en dat het daar uh, goed functioneert. Maar oké, okay, soms staan er ook wel dingen wat indirecter in de brief. Uh, iedereen die natuurlijk een verantwoordelijke functie heeft binnen Ajax mag zich aanrekenen als er Mensen gaan hun boekje te buiten. Eh, goede, gemotiveerde mensen voelen zich bedreigd en worden geraakt. Als dat binnen jouw bedrijf speelt, dan bel je morgen een crisismanager... en zeg je, je moet nu komen helpen, want we zijn in paniek. Ja. Uh, voor alle duidelijkheid, de brief staat op uh, www.nos.nl. Even doorklikken naar de sport, komt u hem uh, vanzelf tegen. De conclusie nu, we hebben die brief nu uh, uit en daarna gelezen, jij helemaal. Je hebt hem bestudeerd zo ongeveer, 10, 20 keer gelezen. <laughs> wat, wat is dan je conclusie, uh, nou, van de, dat, voor nu. Ja, dat uh, het scherper is dan we in het uh, verleden dachten... de relatie binnen de Raad van Commissarissen. Dat je echt een blok van vier mensen hebt en moeders moederziel alleen. Geen enkele steun heeft hij binnen die uh, Raad van Commissarissen. De situatie is onwerkbaar, dat wisten we al lang. En niemand weet de oplossing. Uh, wat vooral nieuw is, is dat uh, we nu weten... dat het ook echt heel erg slecht gaat binnen de arena en op de toekomst. Dat was niet heel erg direct bekend, maar dat staat in de brief nu zelf. Omdat ze dat zelf, zelf zeggen, ja. Omdat ze het zelf zeggen. En we weten in ieder geval precies waarom Van Basten... geen uh, directeur bij Ajax geworden is. Dus we zijn in ieder geval via deze brief wijzer en heel veel wijzer. De vraag is of Ajax nu heel veel wijzer is. Ja, conclusie van het verhaal uh, van Basten uh, was rond met Ajax. Kruijf wilde een adviesraad. Dat wilden de overige commissarissen niet. Uh, toen heeft hij een ultimatum gekregen. Heeft hij niet aan voldaan. Dus. Ja. Breuk. Breuk. Van barsten komt hij of komt hij niet? Nou, ik denk, ja, het zou natuurlijk in theorie kunnen als Cruijff weg is nu dat Van Basten alsnog uh, komt. Dat ja, hij was met als rond. Als zijn steun er niet aan geeft, dan, uh, dan. Precies, hij kon nu niet komen. Je kunt niet bij Ajax werken als je de steun van Cruijff niet hebt. Martin Jol vertrok bij Ajax omdat hij wist dat hij de steun van Cruijff niet zou hebben. Er zijn meer mensen niet naar Ajax toegegaan de afgelopen maanden omdat ze daaraan twijfelden. Je moet commitment hebben van Cruijff, anders ben je ook kansloos. Want hij is natuurlijk hartstikke populair. Hij is nog steeds een icoon van de club. En heeft heel veel aanhangers binnen Ajax achter zich lopen. Het is een bizar verhaal zo langzamerhand. Dit was aflevering 934 van De soap bij Ajax. Wordt ongetwijfeld vervolgd. Nogmaals de brief op www.nos.nl. Daar is die te lezen. Dankjewel Arno. Ja, um, Bas, 2-3 voor, uh, voor Ajax. Nog een kwartiertje volhouden, maar dat is maar de vraag als ze achterkomen. Ja, het, was bijna, sorry. Sorry. het was al bijna 3-3 hoor, want Jonker schoot. De bal uh, kwam eigenlijk daarna, nadat die bal geblokt werd voor de voeten van Malky. Die wilde schieten van heel dichtbij, maar daar staat dan weer net vertongen tussen. Zo is het nog 2-3. Het voor het eerst in deze wedstrijd dat er een van de beide ploegen langer dan een minuut van de voorsprong mag genieten. Ja, kwartiertje nog. En Ajax uh, ziet dat het nu toch wel weer naar achteren moet als Ramzi de bal heeft. Maar uiteindelijk uh, de diepe bal wordt onderschept door André Ooyer. Bij Ajax uh, geen Van der Wiel, geen Eriksen die ook wat rust krijgen, zo is gezegd. Bij Van der Wiel kun je nog zeggen dat hij vanavond ook in zekere zin niet nodig was. Want Ajax speelt 3-4-3. Drie, drie. drie mensen achterin, vier op het middenveld tegen dat viermans middenveld van Roda. Dat klinkt logisch. Ajax nu weg trouwens met Boerrichter vanaf de linkerkant. Goeie voorzet, Bulikin En een goede redding ook naar de kopbal van de Rus in de korte hoek van Kisek. Want Bulikin die we de hele wedstrijd eigenlijk nog niet gezien hebben, was hier dan toch dichtbij. Maar na ja, die goede voorzet dus van Boerrichter wilde de bal in de korte hoek kopen. Dan lag de keeper in de weg. Ajax heeft de bal al wel weer terug nadat Roda even kort aan uitbreken dacht. En opnieuw nu naar voren toe met Sime de Jong. Sim de Jong met wielaard voor zijn neus. Wil een 1-2 met Boulekin. Die 1-2 komt ook van de grond. Dan komt Sim de Jong aan de linkerkant uit. Moet nu wel wachten tot de mensen voor de goal komen. Die komen er. Lukoki bijvoorbeeld. De vervanger van Soleimani. Die geblesseerd is zoals u weet. Maar de bal draait voor het doel van Klank. Zo betekent het dat Roda nog altijd kans heeft in deze wedstrijd. Dat Roda nog altijd weet dat zolang de tijd tikt... En het verschil maar één doelpunt is dat er nog van alles kan gebeuren. Het is beslotverrekening, slotverrekening bekervoetbal. Bij de ploegen komen elkaar trouwens komend weekend opnieuw tegen. Dan uiteraard in de competitie. Ook dan zal het hier zijn. Dat betekent dat Ajax 840 kilometer in de bus mag zitten in vier dagen. Daar moet je ook maar zin in hebben. Maar het is niet anders. 78 minuten op de klok. Roda 2, Ajax 3. Maar het wordt nog een leuke slotfase in Kerkrade. Goed, zometeen uh, meer van uh, Roda Ajax. Uh, we gaan ook even kijken wat er bij die andere wedstrijden is gebeurd. Vanavond in de KNVB-beker. En er is heel veel gebeurd, kan ik u melden. Twente had het moeilijk en PSV had het ook eigenlijk best wel moeilijk. En we bellen met Kai Reus. Ooit hard gevallen, toen dacht hij, ik ga stoppen. Maar toen dacht hij, nee, ik ga toch even door. En nou heeft hij een contract bij hem erop Is dat mooi? Ja, dat is mooi. first left me I didn't know what to say I never been on my own that way just sat by myself all day. Lily Allen en Smile. Hoe lang moet uh, Ajax nog stand houden Bas? Een minuut of acht en half. Komt wat extra tijd bij. Maar Roda heeft nu besloten de boel flink onder druk te gaan zetten. De beulen in de ploeg gebracht voor Flederens. Dat betekent dat Ajax met die drie mensen achterin nu toch langzaam maar zeker in de verdrukking komt. En ik me afvragen of het voor de boer niet verstandiger is om er toch maar bij vier verdedigers van te maken. Ajax heeft wel de bal nu via Lukoki. rechterkant van het veld. Hij heeft aardige passeerbewegingen maar de voorzet vanaf die kant moet je er dan bij zeggen. Want zijn linkerbeen... En zijn rechterbeen dat verschilt nogal. Dat is vanavond niet best geweest. Al de wereld. Op de hoogte van de middenlijn. Nu met een diepe bal. Boelikin. Wil naar de bal toe? Vlag omhoog voor buiten spel. En een vrij schot voor Rode J.C. Kieszek heeft de bal. Scheidsrechter zegt. Nou ja, dan speel maar gewoon door. Vind ik het eigenlijk ook prima. Klok na 82 minuten. En Kisek met een trap die dan moet worden doorgekopt. Door Jonker. Jonker komt er niet naartoe. je de lucht in. Komt er eigenlijk ook niet naartoe. In felle duels die hij met Malki uitvecht. En dan komt toch Jonker in de bal. Als hij tenminste de paas van de Beulen zou hebben kunnen belopen. Dat kan hij niet, omdat de bal. Van de Belg, wat te veel naar de zijkant uitkomt. Joeker eigenlijk, zeg maar, in het midden staat. En de bal doorrolt in de richting van Sillessen. Die kort uitrolt naar Vertongen. Die daar, denk ik, niet blij mee is. Want die wordt ogenblikkelijk door Joeker weer opgejaagd. Slechte bal van Vertongen. Ingeleverd op het hoofd van Vormer. Overname van De Beulen. En Ramsey aan de rechterkant van het veld. Bal even terug naar Montaigne. Ajax doet nu hetzelfde. Namelijk de tegenstander onder druk zetten. Zo levert het wel een leuke, open, spectaculaire wedstrijd op. Waar de hele avond eigenlijk van alles gebeurt. De bal nu terug afgeleverd bij Kishek. Kishek levert hem in bij Biemans. Een van de twee centrale verdedigers van Rode Biemans mag eens stukje lopen met de bal. Aan de linkerkant van het veld is Vukovic vertrokken die ingevallen is voor Hempten die zoals eigenlijk altijd links achterin begon bij Roda. Maar ook in de eerste helft door Lukoki een aantal malen zo voorbij werd gelopen dat hij vervangen is door Vukovic. En aan de andere kant van de het veld ligt de bal weer in de handen van Sillessen. Die nu trapt in de richting van Boelekin. 10 meter over de middenlijn. Boelekin neemt de bal aan op de borst. Draait weg naar de buitenkant. Geeft de bal mee aan De Boerrichter. Boerrichter komt Vormer tegen. Bal met een gelukje tegen voor Jansen. Jansen trapt de bal dan tegen de scheidsrechter aan. Krijgt hem vervolgens wel terug. Je zou het een 1-2 kunnen noemen. Maar uiteindelijk is Vormer de twee seconden later toch... Met de bal vandoor. Alsof het zijn prooi was. En heeft Roda de bal weer terug. Het zal snel moeten. De tweede helft staat gek genoeg wel bol van strijd. En opwinning ook wel. Maar niet zozeer van kansen. Daar hebben we er helemaal niet zo heel veel van gezien. En die zal Roda toch nodig hebben. Nu kan het wel als Vukovic is doorgelopen. En de bal voor de goal komt. Daar wordt hij weggekomen door Vertongen. Voordat bij de tweede paal Jonker bij de bal kan komen. En dat komt Ajax Ongelooflijk goed uit. De bal wel weer opgevangen door Biemans. Die nu wel heel ver door mag lopen. Maar dan uiteindelijk in de drukte toch de bal verspeelt. Het kan, zoals dat zo mooi heet, alle kanten nog op. Nou is dat in voetbal altijd zo. Maar vanavond voelt het ook echt zo. Na 84 minuten staat Ajax in Kerkrade weliswaar met 3-2 voor. Maar voelt dat niet alsof dat dan een garantie is voor de volgende ronde. Oké, okay, we komen zo. We luisteren we even mee naar de uitslagen van de andere wedstrijden. Uh, Bas Vitesse Adenhaag 2-1. Komen we straks op terug. PSV tegen Lisse. Bleef heel lang 0-0. Pas in de 57e minuut werd de bekende ban gebroken en werd het uiteindelijk 3-0. Sparta-Rotterdam, Sparta-Nijkerk met 4-0. Twente tegen Genemuiden. Twente stond met 2 achter, maar wint uiteindelijk met 4-3. De treffers tegen de Graanschap. De treffers kwam 1-0 voor, maar verliest wel met 1-5. Herakles-Almelo tegen Berkum 4-0. En de laatste wedstrijd van vandaag is dus Rode Ajax nog steeds 2-3. Bas. Zo is het. En, uh, je moet maar denken, Twente vorig jaar 0-0 uh, tegen Zwolle. na strafschoppen door, dat scheelde allemaal niks. En uiteindelijk bekerwinnaar, zo blijkt maar weer. Je moet winnen en je moet door naar de volgende ronde. Dat is het enige dat telt. Gaat eigenlijk hier de genadeklap uit, ga je uitdelen. Lukoki speelt de bal te ver voor zich uit als hij ontsnapt aan de rechterkant. En werkelijk in een ongelofelijke vrijheid verkeerd het strafschopgebied binnenloopt. En juist op het moment Suprem dat hij moet gaan schieten of moet gaan pasen. Tikt hij de bal te ver voor zich uit en kan er een van de roda-verdedigers tussen komen. En moet Ajax genoegen nemen met een hoekschop. Vijf minuten nog te gaan in deze wedstrijd. Drie tweede voorsprong voor de Amsterdammers. De koppers mee, Vertongen mee, al de wereld mee. Vertongen die dus de eerste Amsterdamse goal maakte met het hoofd. Toen naar de vrijschop schop van Jansen die nu de hoekschop neemt. Vanaf de rechterkant het gaat een indraaiende bal worden. De keeper twijfelt wat en er wordt gekopt en op de lat. Alderwereld doet het nadat Vertongen de bal eigenlijk doorkomt. met de tweede paal op het hoofd van Alderwereld. Die kop tegen de lat aan de linkerkant van het veld kan je nu nog schieten. De bal wordt gered door de keeper en het uitverdedigen van Roda levert dan bijna nog een Ajax goal op. Ook, want als de bal van de doelman terugstuit het veld in voor de voeten van Vukovic. Wil die de bal zo snel mogelijk wegtrappen schiet hij tegen Biemans op. En via Biemans komt de bal dan nog bijna tussen de palen terecht. Maar loopt het voor Roda opnieuw met een sisser af en komt er opnieuw een corner voor Ajax maar dat had maar zo een eigen goal kunnen zijn. Maar gevaarlijke momenten dus aan deze kant waar je eigenlijk gezien de stand toch het idee hebt dat het aan de andere kant zou moeten plaatsvinden. Daar waar Roda graag wil aanvallen, maar dus vervolgens alleen maar met de rug tegen de muur staat en terugloopt Opnieuw een hoekschop en opnieuw Vertongen, opnieuw het hoofd en dit keer over. En zo kan Ajax even ademhalen, teruglopen. Moet Roda maar eens kijken of het nog een vuist kan maken om in de buurt te komen van het doel van Sillissen. Er gaat gewisseld worden. Het is nu echt vabank voor Roda J.C. Ja, wat moet je? Het is beker, alles of niks. Er gaat een verdediger uit, dat is Rob Wilaard En er komt een aanvaller in, dat is William Pluim. Dat voor de laatste, wat is het? Anderhalf, twee minuten plus wat extra tijd. Er wordt een spannende slotfase. Even tussendoor, de Texas Rangers die konden vannacht... door een overwinning op de Lewis Cardinals de World Series Baseball beslissen. Maar u hoeft de wekker niet te zetten, want de ontmoeting gaat niet door. Het heeft daar gewoon te hard geregend. Wanneer het precies wel doorgaat, dat is nog even afwachten. Het is mede afhankelijk natuurlijk van hoeveel water er valt en of het stopt. Met regenen. De laatste paar minuten. Rodi C. Ajax. Zo is het drie nog te gaan. Plus extra tijd. Pluib dus in het helftal. In plaats van Wielaard. Maar opnieuw Ajax. Dat ontsnapt opnieuw Lukoki. En opnieuw een schot. Dit keer gered door Kisek En een hoekschop opnieuw. Voor de ploeg uit Amsterdam. Van de andere kant dit keer de linker. Janssen schok maar weer naar de bal toe. Die heeft niet zo ontzettend veel haast meer. Omdat zij ploeg dus voorstaat met 3-2. Toch nog vijf mensen van Aakje in het strafhoopgebied. Ze houden vier achter bij drie aanvallers van Roda die weigeren mee terug te lopen. Zo is het gek genoeg in de middencirkel net zo druk als in het strafhoopgebied. Bal wordt weer gekopt en van dichtbij binnen gekopt door Vertongen. 4-2. En daarmee is de wedstrijd normaal gesproken beslist. De hoekschop is uh, goed, draait uit, wordt doorgekopt. Bij de tweede paal heeft iedereen Vertongen over het hoofd gezien. Hij scoorde er al eentje, dit is zijn tweede. En daarmee zit de wedstrijd normaal gesproken natuurlijk op slot. Het is een doelpuntrijk duel, nou zijn ze dat hier in Limburg wel gewend. Na de wedstrijden van de voorbije weken waarin Roda ja, toen aan de goede kant van de score bleef met 4-1 en 4-3. Nu is het uh, 4-2 maar in het voordeel van Ajax. Al de wereld kopte door. Ik denk eigenlijk dat hij gewoon op het doel wil koppen maar de bal niet helemaal goed raakt. En bij de tweede paal staat dan Vertongen die kan de bal binnenknikken. 4-2 voor Ajax. Normaal gesproken is het gedaan. en zal Ajax zich in de volgende ronde van dit toernooi melden. Toch nog even kijken of Roda wat terug kan doen. Heel snel. Malky wil schieten. Nadat hij de bal op de rand van het strafopgebied krijgt. Hij schiet wel, maar de bal wordt aangeraakt. En levert dan nog een corner op voor Roda JC. Toch nog maar even in Limburg blijven. Want wie weet. Ik heb dat eerder verteld. Donald scoorde na 3 minuten. Een minuut later de gelijkmaker. Boerichter scoorde na 61, 63 minuten. Een minuut later de gelijkmaker. Kortom de doelpunten. Volgen elkaar snel op. Vormen met de doel of met de hoekschop. Die wordt weggekomen. De eerste paal opgevangen door Pluim. Pluim schiet. Die bal wordt weer aangeraakt door drie, vier mensen in het strafhofgebied. Het laatste door een van Ajax. En dus opnieuw een hoekschop voor Roda. Vormen stond dan nog en mag dat nu opnieuw doen. Alle veldspelers in het strafhofgebied van Ajax nu. Vormen met een bal die niet goed is, te laag komt. Dan wil Jonker die bal verlengen. Die wordt eigenlijk van op de huid gezeten door Vertongen. Vertongen trapt de bal dan weer over de achterlijn. En opnieuw een hoekschop voor Roda. De derde in korte tijd. Daar komt hij weer, Vormer. Dit keer de eerste bal bij uh, de eerste paal weggetrapt. Opnieuw ingebracht door Rode JC. Vormer weer vanaf de rechterkant van het veld. Donald brengt opnieuw in. Wordt de bal weggekopt door Ooyer. En dan lijkt het probleem voor Ajax eigenlijk wel opgelost. Zet de ploeg zelfs nu de mensen ter hoogte van de middenlijn, Onder wie Biemans onder druk. En vraag ik me af of Roda nog een vuist kan maken. Nu, Pluim voorzet nog? Nee, dat is niet best. Pluim gaat liggen, wil een strafschop krijgt hij ook niet. En dat lijkt me dan wel het einde. Nog een 45 seconden officieel, plus wat extra tijd. Maar ik maak me sterk dat Roda er niet meer in gaat slagen om nog twee keer te scoren. Schrijft hij maar van stop met potlood, heel voorzichtig. Ajax naar de volgende ronde. Sadly step into my dream, she said, It's not where I belong, and so I wrote another song for my. Of het familie is van de Koks. Dat was in ieder geval de uh, hype. En don't give up on us. Ja, het is uh, over en uit voor Roda, denk ik, Bas. Hè? Ja, zeker. Het is uh, zeker gedaan. 4-2 is de voorsprong voor Ajax. Nog een half minuutje over van de extra tijd. Ajax wil nog wel wat extra slag om op de taart spuiten. Luke met een aardige dribbelactie. Maar zoals vaker op het moment dat hij echt iets moet gaan beslissen. en het niet meer op gevoel kan doen, is hij te laat nu. Trouwens, neemt de keeper van Roda erg, erg veel risico. Merkwaardig uitverdedigen. Dacht dat hij meer tijd had dan die had. Zo kan Sim de Jong nog een keer schieten. Dan wordt dat schot geblokt. En denk ik dat Weger heeft, de scheidsrechter van vanavond. deze alleraardigste voetbalavond. waar een uh, waar voetbalgevecht ontstaan is. tot een einde gaat brengen. Of laat hij nog één kansje voor Roda komen als Pluim nog een keer trapt. Aan de linkerkant van het veld Jonker de bal op de borst kan aannemen. Malky als enige voorin is, maar Jonker hem niet weet te bereiken. Maar de bal in de handen schiet van Sillis en dan is het voorbij. Roda Ajax eindigt in 2-4. Twee keer vertongen en twee keer boerichten voor Ajax. Dat tussendoor Donald en Jonker voor de thuisclub. En het alleraardigste is... Uh... Komende zaterdag gaan ze weer tegen elkaar voetballen. Weer hier dan voor de competitie Roda en Ajax. Ajax bekert verder naar de 4-2-zegen in Nieuwburg. Bas Stichler was dat over Roda, Ajax, dat dus 2-4 werd. Vitesse zit ook bij de laatste 16 van het knvb toernooi. Vitesse was in de derde ronde te sterk voor ADO Den Haag. Pedersen opende de score voor Vitesse. En kort daarna maakte Sherry gelijk. En het winnende doelpunt kwam na rust op naam van wie anders. Wilfrieds Boni. Gabo Horvat van ADO Den Haag kreeg in de slotfase... over nog een rode kaart na twee keer geel. Verslaggever Ronald van der Geers sprak in de Gerodome... met John van der Brom, de winnende coach. John, gefeliciteerd. Dat maakte het verschil vandaag? Alleen Boni of nog meer? Nee, Boni niet. Want ik vind ook dat Boni niet... Uh, als, als elftal hebben we vandaag uh, een hele matige wedstrijd gevoetbald. Uh, maar je ziet dat ook al speel je een mindere wedstrijd... dat je dan toch nog uh, ja, die kwaliteiten hebt...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 Goed, Nou ja, goed, Toen ik dat zag, toen, uh, ik, ging, ik ken die spelers natuurlijk door en door, dus ik ging kijken van hey, hoe gaan ze dan, wie hebben ze dan nog achter als verdediger. Uh, vandaar dat we gelijk gezegd hebben, oké, okay, hun, hun start uh, met, uh, met drie man achterop, dan gaan wij met, uh, met drie spitsen spelen. En, uh, um, ik denk dat we juist daardoor de eerste goal maakten. Uh, daarna had Ado absoluut het beste van het spel. Uh, voetballend zeker op het middenveld. Anders uh, die man meer konden ze heel goed vinden en creëren. Maar ja, we stonden wel al voor. Dus, uh, en, en, ja, ze komen verdiend, verdiend op gelijk. Uh, gelijke stand. En, uh, ja, in de rust zijn wij weer omgeschakeld naar het, het 4-4-2 met twee spitsen. En toen kregen we wel wat meer grip, met name op het middenveld. Waardoor we ook wat makkelijker konden voetballen. Uh, niet, dat, niet dat we groot speelden, maar ja, we hadden wel wat, uh, wat gevaarlijker. Dan, uh, en we hadden wat meer rust, ook op de bank, dan, dan de eerste helft. En over die rust op de bank gesproken. Ik zag je meenig opspringen boos op arbitrage. Ja, ik, ik, ik, ik, ik had niet het idee dat, uh, dat arbitrage een goede wedstrijd uh, gefloten heeft maar als ik, uh, zie dat, uh, ik heb niet eens geteld hoeveel kaarten, maar volgens mij zijn er wel tien kaarten gevallen. Uh, ik denk niet dat het nodig was. Dus laten we het daarop houden. Ja. En de schoenenwissel, daar had je ook nog wel een mening ah, over. Daar gingen drie, vier man van ADO tegelijk schoenenwisselen. Ik ben nog steeds van mening dat dat niet mag. Op het moment dat je... Goed, daar zit ik zelf dan waarschijnlijk naast... Um... Dat op uh, het moment dat je. Uh, ja, zoals, uh, Jens gaat liggen, heeft niks. Uh, krachtverzorging in het veld. Waardoor die andere gasten allemaal uh, vijf man sterk schoenen. Uh, ja. Het uh, ja, hoort erbij waarschijnlijk. Ja, dan nog even de aanleiding. Want dat veld is wel heel groot. Ja, ja, he, hoe schacht? komt dat? Absoluut. Want ook mijn spelers uh, glijden uit hoor. Dus het is niet alleen uh, de tegenstander. Uh, van de week hadden we het idee dat het lag uh, aan, de, aan de besproeiing hè, voor de wedstrijd. Maar ja, het, is, het is vettig. Dus uh, ja, we gaan kijken met de mensen die daar verantwoordelijk moeten zijn uh, hoe we daarmee om kunnen gaan. Maar het is wel iets wat me zorgen baart. Want ja, dit soort velden uh, werkt wel uh, blessures in de hand. En als je één keer uitglijdt, ja, je bent heel snel uh, in de problemen door, uh, door lies, uh, liesblessuren. Dus, ja. Dat is wel iets waar we even moet, uh, moeten kijken. John van de Brom was dat, de trainer van uh, Vitesse. Vervolgens stapte Ronald van der Geer af op Mauri Stijn... dus de coach van ADO Den Haag. Maurice, uh, zit ik er ver naast als ik zeg... je had uh, hier niet hoeven te verliezen? Nee, ik denk dat je dan het juiste zegt. Uh, zeker op basis van de eerste helft, denk ik... dat we uitstekend gespeeld hebben. En uh, we hebben uh, ja, geprobeerd uh, Vitesse te verrassen... Met een, uh, met een heel aanvallend plan, met, met, met drie verdedigers... En, uh, Vier, uh, of één verdedigende middenvelder en drie aanvallend ingestelde middenvelders en drie echte volgende spelers. Uh, ja, uh, uit de counter maken ze heel snel een doelpunt en daarna zijn we gewoon blijven voetballen. En denk ik dat we de eerste helft uh, voor mijn gevoel meester zijn geweest. En terecht op 1-1 komen en eigenlijk uh, vergeten de eerste helft de trekker over te halen. Uh, de tweede helft vond ik uh, van onze kant minder, maar uh, nog steeds uh, prima. En ik denk alleen dat doelpunt uh, het breekpunt is. Daarna ga je nog veel meer ruimte weggeven, geeft hem nog een aantal mogelijkheden, een paar schotkansen. En, uh, ja, ook na die rode kaart uh, denk ik dat wij het nog steeds een aantal hè, met Verhoek nog een uh, goede kansen uh, hebben om 2-2 uh, te maken. Maar uh, ja, dat was ons niet gegund. Dan we even terug aan het begin. Want jij zegt, ja, ik, ik verras Vitesse. Je verraste ons ook. Want je, je zou met Super Sepa beginnen. Dat was een, een foefje van je? Ja, dat was een klein foefje. Ja. Even je van de Brom verrassen. Ja, dat wilde hem verrassen. Want hij verwachtte ons toch met een 4-3-3 met de punten achter. En, uh, en hij heeft ook mee te maken dat zij met twee spitsen speelden. Dus uh, we hadden ervoor gekozen om uh, met uh, drie, spitsen, drie verdedigers te spelen en hem op die manier te verrassen. Nou, dan denk je na een paar minuten: van... oh jee, uh, hebben we dat wel goed gedaan? Maar uiteindelijk denk ik dat we het prima gedaan we hebben. Dat het goede keuzes en dat de spelers het tactische uitstekend ingevuld hebben. Nog een keer goede keus. Uh, schoenen. Want er gaat ook even iets mis met de schoenen in de eerste helft. Ja, de, uh, uiteindelijk denk ik dat de spelers de warming-up uh, gebruiken om schoesel uh, te testen. En uh, ja, dat blijkt is dan toch een uh, goed gevoel bij een bepaald schoesel te hebben. En dat uh, konden ze gelukkig op een moment ineens omwisselen. Ja, toornstraal op de grond en uh, de hele voorhoed aan de kant. Ja, ja mooi moment weer. <laughs> ja, zo zit het vol met het moment. Ik wil er nog één uithalen. Dat is de rode kaart uh, van Horvat. Twee keer geel. Wat, wat, wat, ja, wat vind je daarvan? Nou, ik, ik moet het terugzien. Ik vond wel uh, de eerste gele kaart volgens mij vrij makkelijk gegeven. En, uh, dat vond ik eigenlijk over het algemeen dat ik denk, nou in zo'n wedstrijd, uh, het is een bekerwedstrijd, volgens mij gebeurde er niet zo heel veel. En als je dan ziet hoeveel gele kaarten er getrokken moeten worden, vind ik dat jammer. En de tweede was ja, voor mijn gevoel wel een terechte gele kaart. En, uh, uh, maar goed, dat is het risico. Als je met zoveel ruimte in je rug één op één tegen dit soort spitsen speelt, ja, dan uh, kun je wel, als je, als je net naast ze nu wel zit, kun je een kaart pakken. En dat, uh, dat is volledig mijn verantwoording als we zo aanvallend spelen. Uit de beker, maar mentaal geen deuk opgelopen. Nee, sterker nog. Ik denk als wij uh, hier bij Vitesse, die op dit moment vijfde staat in de Eredivisie... met een, uh, volgens mij een dubbele begroting, dan denk ik... en uh, we hebben ze de eerste helft voetballend zijn, we ze de baas geweest... denk ik dat we, dat we heel tevreden kunnen zijn en uh, met heel veel vertrouwen naar Herenveen uh, gaan. Maurits Stijn, was dat? Een uitstapje naar het wielrennen, want Kai Reus rijdt het komend seizoen voor het Amerikaanse United Health Care. Reus reed jaren voor uh, Rabobank, maar zijn carrière liep vertraging op nadat hij in 2007 ernstig ten val kwam. Ja, uh, Kai, je stopte vorig jaar. Je ging een uh, seizoen uh, marathons schaatsen. Goedenavond. Hey, goedenavond. Ja, uh, toen ging het toch weer kriebelen, hè? Ja, nou, het, het is altijd bij even kriebelen bij mij. En uh, ik heb vorig jaar uh, bewust voor mezelf gekozen om uit uh, de wielsport te stappen omdat het uh, ging al enige tijd niet goed en uh, ik wilde ja, tot mezelf komen en uh, tijd voor mezelf uh, investeren in mijn uh, maatschappelijke leven, in uh, het sportleven wat ik eigenlijk ook uh, weer door wilde gaan zetten. Alleen ja, ik moest eerst wat puntjes op die I gezet worden. Ja, En wat voor puntjes op de I waren dat? Ja, dat is een, een, een, best wel veel. We ja, best wel een grote waslijst. Maar in ieder geval... Uh, het, het laatste jaar is uh, voor mij... Uh, ja, uitstekend uh, uitgepakt. en uh, Ik uh, ben daar zeer te spreken over. Ja. Is er een moment geweest... waarin die, die kentering plaatsvond? Uh, ja, dat is... Uh, dat ik weer echt... in fietsen wilde stappen, bedoel je? Ja, ja dat is uh, afgelopen maart... is dat uh, geweest... Uh, ik ik was uh, van de winter, vorige winter was ik actief uh, in het schaatsen, wat me heel goed bevallen is. Ik heb er heel veel plezier in beleefd en uh, heb uh, ja, toch ook wel een heel mooie wedstrijdjes mee mogen doen daar ook. Heb bijvoorbeeld 200 kilometer op de Wireszee mogen rijden, wat, uh, ja, wat een hele mooie ervaring was. En, uh, en daar heb ik ook wel weer een beetje de drive teruggevonden gevonden in het, uh, ja, het plezier hebben in sport. En, uh, ja, toen ben ik in maart toch uh, best wel intensief gaan fietsen. Gewoon omdat, ja, het zit wissel in, in je ritme zit het. En uh, ja, dat ging zo goed dat ik met uh, collega's, ex-collega's aan het fietsen was... ...dat ik bij mezelf van ja, ik ben ook gek gered als ik uh, dit jaar helemaal niet meer uh, niks ga doen met de fiets. Dus ja, toen is het een van de een van de ander gekomen. En uh, mm. zo ben ik uh, afgelopen juni bij de tiende Rijken terechtgekomen... Mm. Dus het is eigenlijk een beetje een uit de hand gelopen hobby geworden? Ja, dat was het eigenlijk al toen ik <laughs> uh, begon uh, op mijn uh, 17e, 18e jaar. Mm. Een uh, uit, uit, uit de hand gelopen hobby. En uh, ja, een jaar later werd ik uh, wereldkampioen met junioren en uh, heel veel ja, mm. succes, uh, heb wat succes uh, beleefd in de sport. Maar ja.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 Het is ja. een Amerikaanse ploeg, maar je bent aangetrokken... voor de Europese wedstrijden, geloof ik. Is, is, is, dat, is dat juist? Ja, dat klopt. Er uh, komt wel bij kijken dat uh, de belangrijkere wedstrijden in Amerika... zoals Tour California en Colorado... daar zal ik waarschijnlijk uh, wel aan de start uh, staan in Amerika dan. Ja. Je bent niet alleen hè, die ploeg uh, qua Nederlanders? Nee, nee we, ik ben Boy van Poppel, Nederlander. En, uh, en Mark de Maer, uh, ja, Nederlander, Antleaan... De zaakjes. Die komt tegenwoordig voor de is Dan weer een apart verhaal, natuurlijk. Maar uh, ja, inderdaad. Nederlanders totaal. Ja, ik kan me ook voorstellen dat dat ook wel een rol heeft gespeeld. Uh, nou, ik uh, ben een goed bevriend met uh, Mark de Maar ja. In dit geval. Ja, dan speelt het een redelijke rol. Ja, alleen dat ja. is niet uh, doorslaggevend geweest. Nee. Want uh, uh, United Healthcare kwam augustus naar mij toe. En toen ja, overvielen ze me een beetje ermee. En uh, Mark, uh, ja, ik heb niks tegen Mark gezegd, bewust. Ook al zijn we best wel goed bevriend. Zo van ja, Mark is maar een beetje op zijn beloop gaan. En ik wist, ja, ik wist ook niet wat ik precies wilde. En daar heb ik goed over nagedacht. En net voor de start van de Verwelter, waar Mark zou vertrekken, dacht ik van, zal ik het tegen hem zeggen? En ah, ik zeg, Mark, ik zeg, ik, ik, ik wil je wat stellen, maar dat doe ik al na de Verwelter. Ah, zegt, is goed, is goed. En dan heb ik uiteindelijk pas na de Verwelter. Die hij uitreed, heb ik het verteld tegen hem. En uh, toen uh, uh, werd hij een beetje met die boos op me zo van uh, sukkel. <laughs> Had je dat niet eerlijk kunnen zeggen. Dus hij uh, ja. uh, was heel positief uh, erover. Het was ook heel leuk. Ja, en daarna hebben jullie er gezellige frisje op opgedronken, dat zie ik wel voor me. <laughs> <Huh>? Ja, inderdaad. <laughs> zeg maar wanneer ga je beginnen? Um, nou, um, begin uh, midden november. Ga ik naar Amerika toe. En dan uh, hebben we een peniskampje met uh, de ploegen volgend jaar. Een bijeenkomst. Uh, ja, dan zal ik wat een en ander gaan uh, horen. Hoe, de, hoe, ze het willen, uh, hoe ze het willen doen volgend jaar. Ja, en wat het programma wordt. Wat het name. programma gaat worden, ja, ja, inderdaad. Ja, ja. Goed, nou, ik wens je echt veel succes. Ja, dank je wel. Dank je wel voor nu. Ja, graag gedaan. Is goed. Kai. Sorry, ik kijk er in mijn keel ineens. Kai Reus was dat. Het is uh, bijna tien voor elf. We gaan nog even naar uh, Kerkraden, waar Ajax dus met uh, 4-2 won. Ragnar Nieuwe hij praat na met Dirk Boerrichter. Hoe Boer hard hadden jullie dit succes nodig in een op voorhand moeilijke wedstrijd, misschien? Uh, nee, rode uit is altijd moeilijk. Uh, inderdaad, heel lastig, wat je zegt. Uh, maar we hebben na fijne dat de kop in elkaar gestoken. Uh, so, uh, of we gaat dat het niet verder, kon, zo... Uh, wij gaan maar goed voetballen als we acht staan of als we een rode kaart krijgen. En, uh, ja, dat moet natuurlijk niet. We moeten vanaf minuut 1 scherp zijn. En, uh, nou ja, goed, uh, vandaag hebben we het geprobeerd en uh, we winnen hier. Nou, er is veel over gezegd. Jullie hebben met elkaar begeleidingsspelers de koppen bij elkaar gestoken. Wat is daar exact gezegd? Want de trainer zei ja, ik wil er eigenlijk niet over naar buiten treden. Jij wel? Nee, als hij dat niet doet dan doe ik dat ook zeker niet. Nee. Ach, joh. Nee, ja, nou goed, uh, waarom zou ik uh, dat wel doen als uh, de trainer, uh, de baas van alles, uh, het niet doet? Hoe gaan jullie dan de wedstrijd in? Want je staat binnen de kortste keren 1-0 achter uh, na drie minuten. Ik bedoel, daar gaan we weer. Is dat het gevoel wat zich je, wat je meeste maakt van je dan? Uh, nee, nee, helemaal niet. Um, wat wel zo is bij ons, uh, dat we ontzettend veerkracht hebben. Als wij uh, 1-0 achter staan, uh, <laughs> dan gaan we juist goed voetballen. De rode kaart ontbrak nog maar. Ja, ja, inderdaad. Dat is, uh, <laughs> inderdaad ja. Nee. Vertrouwd recept inmiddels. Ja, nee, maar wij we weten gewoon dat, uh, dat wij uh, kunnen scoren, dat wij ook uh, gaan scoren. Dus op het moment dat we naar achter komen zijn we niet in paniek en uh, daar weten we gewoon van uh, wij scoren nog wel een paar keer dus. Jullie spelen vandaag in een ander systeem. 3-4-3. Geeft dat een bepaalde doorslag in de wedstrijd? Uh, ja, ik denk het ook wel. Kijk, zij speelt met, uh, met twee spitsen, dus dan kan je met drie verdedigers uh, heel goed oplossen. En, uh, en wij zijn nog gewoon heel sterk in de 1-1 achterin, dus uh, dat, is, uh, dat moet geen probleem zijn. En dat was het ook niet vandaag. De consequentie is dan dat Van der Wiel niet speelt als rechterverdediger, dat Eriksen niet speelt. Wat is het verhaal daarbij? Wat kun je erover zeggen? Ze krijgen gewoon rust. Gewoon rust? Ja, denk ik wel. Goal van jou? Mooi? Lekker? Ja, nee, een heel lekker gevoel inderdaad. Ja, ik ben er ook erg blij mee, moet ik zeggen. Want die tweede helft, jullie waren ja, op dat moment beter... Voetballend zag het er behoorlijk uit. Was dat ook het gevoel bij jullie in de wedstrijd? Ja, nee ja. Wij hebben de tweede helft altijd nog even wat extra lucht. En als tegenstander moe was, dan, uh, ja, dan speelden we nog, uh, nog een tandje sneller. En dan uh, resulteerden we een paar uh, goede kansen. Als dit mis was gegaan, bedoel, wat was er dan losgekomen? Was het dan echt crisis geweest? Bedoel, zweer, bezweren jullie nu de crisis? Is dat het gevoel? Ik, uh, ik, ik weet helemaal niks van crisis. Uh... Maar ja, goed, als je tien competitiewedstrijden speelt, je wint er vier. Gaat niet goed in Amsterdam, toch? Nee, klopt. Wij uh, moeten altijd winnen. En die, uh, die druk die is er ook altijd. Alleen, uh, nou ja, goed, als je ziet uh, wat programma wij, uh, wij gehad hebben, dan is dat een aardig zwaar programma. Ook met uh, niet de minste tegenstanders. Allemaal uh, in een linker rijtje en ook uh, de Champions League niet te vergeten. Dus dan, uh, ja, dan, dan kan het zijn dat je de dus resultaten ja, misschien wel tegenvallen, maar dat mag natuurlijk niet. Je weet waarschijnlijk wat mijn laatste opmerking zal zijn, waar die over gaat. Ik uh, ben bang voor wel, ja. Voor selectie van het Nederland zelf al. We hebben elkaar vorig jaar wel eens gesproken. Toen zeiden we al, ja, misschien dat het een keer kan gebeuren als je bij een grote club zit. Nou is het zover. Ik bedoel, is het al iets om te vieren of zeg je van ja voor selectie het zal maar wat. Nee ja, ja goed ik vind het al een hele eer. Uh, dat had ik vorig jaar niet kunnen denken en niet kunnen dromen. Maar uh, nou, het is nu toch, uh, toch zo. En hopelijk op, uh, op een plaatsje op een gegeven moment bij Oranje. En je kan nog beter of niet? Ja ik uh, kan nog beter ja. Ja toch? Ja, ja dat klopt dat zeg je goed. Wat moet u nog beter dan? Uh, nou ja, weet je, ik, ik uh, ben erg sterk in de uh, in, ja, snelheid dan in de 1 tegen 1. En uh, als ik op die manier uh, vaak gezocht kan worden, dan, uh, en ook vooral in de diepte... dan uh, kunnen we nog heel veel uh, leuke dingen beleven, denk ik. <laughs> Alsjeblieft. Dirk Boerichter was dat tegen uh, Ragnar Niemeyer. Ajax Dat is dus met 4-2 won bij Roda JC. Goed, uh, Emiel Schelvis, goedenavond. Goedenavond, Robert. Uh, uh, we gaan even kijken wat er in uh, Italië is gebeurd. AC Milan Parma, heb jij uh, goed gevolgd vanavond, heb ik begrepen? Hoe ja. is het afgelopen? 4-1 van Milan. Oh. Dus dat lijkt een... Uh... Een vrij duidelijke overwinning. En, uh, ja, heb dat heb lijkt het wel. Dat is, dat is dat het ook? ook? Dat is het ook, ja. ja alleen, uh, ja, Parma had dood nou niet echt uh, tegenstand waar je heel erg vrolijk van werd. Dus het was een vrij eenzijdige wedstrijd met overigens drie goals van Notcherino. Die volgens mij dat voor het laatst is meegemaakt bij die pupillen. Want na afloop was iedereen zo met hem bezig. En uh, liep zelf met een gezicht rond van ja, ja, ja, ik weet ook niet wat me overkomt. Maar goed, dat was dus afgelopen zondag al met Boateng gebeurd. En tussendoor uh, Ibrahimovic, die nog een doelpuntje maakte uh, na een persoonlijk oorlogje met zijn directe tegenstander. Dan ook dat kennen we wel, maar uh, ja van bommen op de bank. Uh... Emanuel uh, Emmanuel stond die nog inviel. En uiteindelijk Zeedorf, uh, die op de tribune ook vrolijke shots gaf. En die uh, zegt dat hij weer klaar is voor de wedstrijd tegen Roma aanstaande zaterdag. Maar al met al, Milan komt er weer aan. Het staat nu nog maar op twee punten van uh, Juventus. Vierde overwinning op rij, Als je de Champions League even meerekent. Ja. Dus, waarom, uh, waarom staat Van Bommel op de bank eigenlijk? Nou, die had veertien wedstrijden op Rijs gespeeld. In inclusief het Nederlands elftal, als je dat meerekent. En blijkbaar vond de trainer het... Uh, Tijd om hem even wat rust te geven, ja. ja. Dat krijg je ervan, hè. Met al die N wedstrijden. Uh, Napoli-Oudinezen, volgende wedstrijd. 2-0, begrijp ik. 2-0, maar Oudinese moet je eigenlijk altijd de kanttekening bij plaatsen... Uh speelde die Natale, dan ja, dan nee. Nee, nou, hij speelde niet, want hij was licht geblesseerd. En dat betekent ook meteen dat hun kansen afnemen. Want dat is uh, de topscorer van de Serie A. Uh, ze hebben wel een goede verdediging. Ze hadden pas één doelpunt tegengekregen hoe die Maar ze kregen er vandaag twee van, uh, van Napoli, van Maggio en La Vezzi En ook Napoli kruipt dus weer een beetje. Die hebben evenveel punten, 14 nu als, als Milan. Die ook Die staan op twee punten van je het is buitengewoon gezellig en spannend in de Serie A. Ja, ja. Genua uit Roma. Ja, dat was wat minder, want uh, ze leken op een gelijkspel af te gaan. als nou, ze lang hadden achtergestaan, uh, Roma. Dus Stekelenburg zeker even voor het gemak. Maar in de allerlaatste minuut scoorde Kuka toch nog een doelpunt. En dat was natuurlijk toch wel een domper. Want ja, zij, uh, zij willen zo graag de aansluiting maken met, uh, met de top. Maar Luis Enrique en zijn... Uh, tactische invallen. Ze worden niet door de Italiaanse spelers even gemakkelijk uh, laat zeggen, geconsumeerd. Want nee. Het blijft toch een moeilijk verhaal om plotseling als een soort Barcelona te willen voetballen in de Serie A. Ja. Internationale kreeg Sneijder terug. Toen dachten ze lek boven. Nu gaan we winnen. Vandaag tegen Atlanta uit. Altijd lastig. Hoe is het gegaan? atalanta uit. Ja, is inderdaad altijd lastig. Dat is inderdaad niet zo'n hele makkelijke wedstrijd. Dat, dat je dat weet, dat vind ik heel knap van jou, Robert. Maar ja, Wessie Snijder scoorde. een Beetje lucky goal, want er werd van richting veranderd. Maar uh, tja, het was een zware, een zware avond. Uh, want ga maar na. Inter kwam niet verder dan 1-1. En staat dus nu op acht punten. Acht punten, jawel, van Juventus. En wat is het aanstaande zaterdagavond? Juventus tegen Inter. Dus Inter ja, heeft de hele duidelijke ondubbelzinnige opdracht om daar te winnen. In het huis van... Ja, mag je toch wel zeggen, niet meer dan... Je mag niet meer zeggen de rival... ...maar de aardsvijand, vooral van de kant van Juventus... ...is alles wat blauw-zwart is... Is, uh, ...is een soort rode lap op een stier. Want je weet, zij zijn natuurlijk verantwoordelijk... ...voor, uh, voor die twee titels die ze aan, uh, aan Inter moesten geven... Uh, ...na het grote schandaal. Daar was Juventus natuurlijk zelf verantwoordelijk voor. Maar ja. dat heeft zo'n ontzettende haat gebracht. Dus ik ben echt benieuwd wat dat zaterdagavond uh, gaat opleveren. Ik ben echt benieuwd ook hoe uh, Schneider zich daar staande gaat houden... ...te midden van... Uh, ja, zeg maar al die vijandschap. Dat is ja. weer een mooie test voor hem op weg naar nog grotere hoogten. Want Ik... hij uh, blijft een van de beste spelers van. Uh... Serie maar van de hele wereld. We hebben nog hebben. 50 seconden. Ik noem de uitslagen. Mag jij er één wedstrijd uithalen? Lazio-Cantania 1-1, Sassena-Cagliari 1-1 keer voor Bologna 0-1... en Novara tegen Siena 1-1. Is nou, er één toch... bij waar je nog iets over wil zeggen? Ja, Lazio scoorde toch close weer, hè. En ah. Lazio staat gewoon ook heel keurig op een gedeelde tweede plek. Dus uh, ja, ik zoals eens gezegd... Kijk, als nou Inter gewoon wint bij Juventus en uh, Milan uh, verliest bij Roma... staat alles bij elkaar en is Serie nog nooit zo leuk geweest als dit jaar. Dankjewel. Emiel Schelvers. Dit was NOS Langs de Lijn. Met opmerkelijk nieuws dus over Johan Kruijf en de Breuk. Met de Raad van Commissarisleden bij Ajax. Meer daarover op www.nos.nl Straks met het oog op morgen. Dat wordt gepresenteerd door Clary Polak. Ik wens u nog een heel fijne avond.